Een voorspoedige start. Dit is Maalskeurs met het NOS-journaal. Daarom bevruchten met zaad uit het buitenland. Dat komt meestal uit Denemarken. Overigens blijft maar een klein deel van de aangemelde donoren over. Omdat die daarna niets meer laten horen, of omdat hun zaad niet geschikt is om in te vriezen. Bij een treinongeluk in Bulgarije zijn zeker vier doden gevallen, zeker 23 mensen raakten gewond. Dat gebeurde toen een goederentrein met chemicaliën ontspoorde en ontplofte bij Hitrino in het noordoosten van het land. Door de explosie werden volgens de politie 20 gebouwen vernield en ontstond een grote brand. Waardoor de trein ontspoorde, is niet bekend. De supporters van NAC Breda, die gisteren bij de wedstrijd tegen FC Eindhoven waren, krijgen hun geld terug. NAC verloor in Eindhoven met 6-2. De voetballers uit Breda schamen zich zo voor het resultaat dat ze hebben besloten om de kaartjes van de supporters te betalen. Aanvoerder Robbie Haamhout zegt dat de fans zo'n verlies niet verdienen. NAC heeft dit seizoen al zes wedstrijden verloren en daardoor staat de club uit Breda op de tiende plaats in de Eredivisie. In de Eerste Divisie. Het weer bewolkt en vanuit het noordwesten in de loop van de dag op steeds meer plaatsen regen. Het wordt ongeveer 10 graden. En dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 Amsterdam Amersfoort door werkzaamheden 20 minuten vertraging voor Muiden Oost. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Que estou tão sozinho, Ah, waarom is het zo moeilijk Ah, waarom is het zo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 en Astrid Gilberto met de Girl in Panima, Mooi, nummer, mooi, mooi nummer, nummer, lekker nummer. Ja. Dat, dat, dan denk je aan Zandvoort in de zomer. Hè? Dus dat is wel een <laughs> zitten we pas in december. <laughs> Tweede uur van Goedemorgen Zandvoort vanuit de CFM-studio... aan de Tolweg, dus niet vanuit Hotel Hoogland. Naast ons Peter Tromp, die is even blijven zitten. Okay. Goedemorgen, ingelast, nogmaals. Ingelast hem, Ja, Maar er is heel wat te vertellen op het gebied van uh, ondernemers... en over uh, acties en het dorp. Dus daar uh, gaan we het over hebben. Ja. We zeggen Peter brand los... Ja. Nou ja, er zijn een aantal zaken die spelen. En uh, punt 1, uh, jaarlijks terugkerend gebeuren. Ik zit nou uh, met een kleine tussenpoos een jaar of 35 in uh, het bestuur van de ondernemersvereniging. Ja. En 35 jaar lang is verlichting, sfeerverlichting, feestverlichting, kerstverlichting. Hoe je het ook noemt, ja. uh, is een hot item. En ieder, uh, terug een gebeuren wat ieder jaar weer uh, terugkeert. Zo ook dit jaar. Wij hebben als bestuur besloten om afscheid te nemen van de Rental Starlight. De leverancier die, die ons de afgelopen 15 jaar voorzien heeft van sfeerverlichting. Dat had te maken met leveringscondities, dat had te maken met afstand. Holman is de nieuwe leverancier, zit in Meidrecht. Ja. Achteruit horen, dat is een stuk dichterbij. Daarmee is het uh, veel makkelijker communiceren. Ook uh, uh, Heino ligt tegen de Duitse grens aan. Je bent drie uur onderweg voordat je daar bent. Ja. Dus dat ja. was is ook... altijd al heel lastig. We hebben goede afspraken kunnen maken. En uh, iedereen is uh, re redelijk positief, mag ik zeggen, over de sfeerverlichting. In de Kergikstraat zijn wat fouten gemaakt. En dat heeft niet te maken met Holman, Een beetje met Holman, maar ook met het bestuur. Ja. Mijnerzijds. Ik heb daar medio september de aantal kabels geteld. Dat waren er zeven en het blijken er tien te moeten zijn. Dus we hadden er gewoon drie te weinig besteld. Foutje. Lastig, vervelend. Vooral in de decembermaand. Ja. Maar ze komen wel. Ze zijn besteld en ze komen. En de verlichting die niet brandt wordt maandag, dinsdag hersteld. Dat is een taak van de gemeente. Ja. Want het ligt aan aansluitpunten die de gemeente moet vervangen... en waar Holman als installateur niet aan mag komen. Nee, nee, precies. Dat zijn gemeentetaken. Algemeen, dat zijn gemeentetaken. Maar over het algemeen zijn we redelijk tevreden. En uh, wat wij willen eigenlijk ten aanzien van verlichting... is niet het uh, reduceren tot uh, vijf, zes maanden... maar eigenlijk uh, jaar rond. De bedoeling is om de sterren in maart weg te halen, te laten halen en die items te vervangen door een uh, voorjaars-item, dus een krokus. Eind juni die krokussen weg te halen en dan een strandbal erin te hangen. Het logo van Zandvoort blijft het middelpunt, zowel in de Kerkstraat als bij de Lantarenornementen. En dan willen we toch eigenlijk naar een maand of negen, tien en uh, per jaar dat de sfeerverlichting zal Ze moeten er altijd op een bepaald moment afgehaald worden... voor onderhoud, nakijken, ja. lampjes vervangen en dergelijke. Maar dat willen we eigenlijk reduceren tot een maand of twee per jaar... en dat ze een maand of tien hangen. Leuk. Dus het duurt eigenlijk naar onze idee allemaal wat langer. Er is ook een uh, mail gegaan naar al onze ondernemers... om dat uit te leggen, waarom het allemaal wat langer duurt als normaal. Het heeft te maken met de wisseling van de oude leverancier naar ja, de nieuwe Ja. ja, ja. Ja. Maar, maar dat is best wel een, een mooi idee. Is... Dus, uh, ja. ja, je maakt het dorp toch zeer voller. ieder geval vooral uh, wens uit de horeca is om te zorgen dat het ook in de zomermaanden blijft branden. Ja. Vanwege het feit dat het toch om tien uur half elf druk is. Er is nog volop reuring ja. in het dorp in die zomermaanden. Ja. En dat is toch mooi. Het draait dat mee, mee met de straatverlichting. Het draait mee met de straatverlichting. Er zijn mensen die tegen mij zeggen: kan het niet vroeger branden en dergelijke. Dat is lastig, ja. want uh, de gemeente gaat niet over de straatverlichting. Dat doet Leander, En Leander doet dat voor alle omliggende gemeentes. Ja. Ja. En dat is gewoon dat een computersturing... Uh, dat uh, de verlichting gewoon aangaat. Mm. En dan gaat de sfeerverlichting ja. ook aan. Ja, dat ja. heeft als grote voordeel... dat we niet al die aansluitpunten op die muren hoeven aan te, te passen. Nee, ja, en als het dan via de lantaarnpaal gaat, heeft het één nadeel. Het gaat pas aan wanneer de lantaarnpaal branden. Maar ja. ja, dan is het ook dood. Dan donker. is het dan? Ja. Ja. Ja. Leuk, leuk. Maar ja. Ja, goed, daar is, dat is voor gekozen. En dat is niet ja. zo makkelijk om dat eventjes te veranderen. Nee, met, uh, nee, nee. En dan moet je met Liander ja, in zee. En Liander zegt, ja, uh, wat jullie willen, wil Bloemendal ook, wil Heemstede ook. Dan, voor die moeten we dat doen, voor die ja, moeten dat we dat dus, doen. bovendien komt daar een aardig kostenplaatje aan, denk ik. Dus zeer ja. waarschijnlijk wel, ja. ja. Zeer waarschijnlijk denk wel. Ook, ja. ja, ja. Dus dat is tot ja. nu nog geen optie. Wat we dus ja. willen het komend jaar ten aanzien van de sfeerviliging is een beetje uitbreiding... Dat heeft hier ook een beetje te maken met het wereldberoemde... inmiddels in Zandvoort zijnde innovatiefonds. Dat wou ik net vragen, ja. Hoe uh, gaat dat straks lopen? En uh, uh, wie gaat de sfeerverlichting in uh, Zandvoort betalen? Is dat, blijft dat alleen de OVZ? Nou, volgens ons als bestuurzijde, kan dat niet. Nee. En uh, uh, sfeerverlichting in Zandvoort gaat ons alle aan. Vooral... Uh, de retail, maar ook de horeca in het centrum. Het is toonaangevend voor het uitzicht van een Zandvoort. Dus als er dan zo'n pot gecreëerd zou worden... naar nou, ons idee zou het zo moeten zijn... dat het geld wat dat kost uit het innovatiefonds komt. Maar dat is aan ons om daarover te gaan onderhandelen. Ik hoop januari, februari aanstaande. Ja. Ja. Nou. Dat was mooi nieuws mooi. over het ja. de verlichting. We hebben heel mooi positief ontvangen ja. ja. allemaal. Hartstikke goed. En verder, Peter, op de krocht, hoe staat het daar met ja, jouw uh, uh, uh, buren? Zoals jullie weten is onze groot Gutte verhuisd naar uh, uh, het Raadhuisplein. En uh, er zijn wat huurcontracten opgezegd het komend uh, jaar... door ondernemers op de krocht. Wat in zou houden... Albert Heijn heeft commercieel uh, in de verhuur staan... twee grote panden van 150 vierkante meter die nu leeg staan... Met de panden die nu al leeg staan, zijn dat er vier bij elkaar. Er zijn er twee, drie waarvan het huurcontract opgezacht wordt. Dus we moeten niet een situatie hebben straks maart, april in het voorjaar... dat de Kocht een straat wordt uh, met Griekse toestanden. Met andere woorden, waar uh, zeven winkels leeg staan. De kort is he? sinds jaren dag de winkelstraat geweest van uh, Zandvoort. En dan niet zozeer in het weekend, maar vooral de doordeweekse dagen... En uh, het blijkt toch, waar wij bang voor waren als ondernemers op de krocht zijn... dat de, de loop uit de straat ja. toch wat nee, is, is verdwenen. Ja, ja. En Kalle-Kal uh, -e is op de plek gekomen waar hij nu zit, naast Slagerij Hoorneman... daar zou een tweede oh, ingang ja. komen. Dat is naar ons idee minder of meer een neus, Want Kalle-Kal -e -Cal zegt, ik moet uh, een prijs betalen. Het wordt commercieel verhuurd. Dus ik zet die winkel vol... Zo vol dat je niet met een winkelwagen. Nee, dus... Nee. dus de tweede ingang van Albert Heijn, zoals beloofd is... werkt voor geen meter. Van de 100 klanten die bij uh, Aholt binnenkomen... zijn er 99 die via de hoofdingang gaan. En één die via de tweede ingang gaan. Ja, je kan ook, ook niet normaal via al uh, door naar nee. buiten. Dat doe je niet. Nee, dat kan niet nee. Er is veel te weinig ruimte. Ze hebben andere dat openingstijden. Gezet, ja. Dat is een ander punt. En alle kinderen onder 18 jaar mogen al niet binnenkomen. Nee. Dat maakt dat het nu niet werkt. Marcel Horeman bij Buurman, de slager van uh, uh, Chateaubriand. heeft besloten om, uh, en getekend van de week, 300 vierkante meter te huren. De twee panden die leeg staan. Mooi. Vanaf, Vanuit vanaf. gefeliciteerd Marcel. Ik vind het ja. Uh, ja. Uh, een echte ondernemer wat dat betreft. Hij wow, steekt hoor. echt zijn nek uit. Uh -huh. En ja. heeft ook gezegd, het is natuurlijk ook in mijn belang als ondernemer... dat er een echte tweede ingang komt van Albert Heijn... Een echte sluis waar de mensen door kunnen. Dus het ziet er nu naar uit dat, het gaat gebeuren. dat dat gaat gebeuren. De oude slagerij van Horneman komt leeg. Maar vanwege het feit dat die twee grote panden straks bemand gaan worden... vanwege het feit dat er een echte tweede ingang komt van Albert Heijn... heb ik voor mezelf het idee, samen met het bestuur natuurlijk van de OVZ... dat we kunnen zeggen van... Nou, die andere panden worden op die manier dan wel sneller verhuurd... als dat het niet ja. zou gebeuren. Ja. Hm. Om een voorbeeld te geven... de oude Kalle zat uh, uh, aan de overkant. Een pand van de familie Loos, dat staat nu leeg. Mm -hmm. Dat wordt helemaal opgeknapt en dat gaat dan in de verhuur. Mm -hmm. Op het moment dat zo'n verhuurder, zo'n ondernemer... een tweede ingang hebt van Albert Heijn aan de overkant van de straat... met een prachtige slagerij van Horneman erbij is dat natuurlijk veel aantrekkelijker. Ja, dat is veel aantrekkelijker. Ja, ja. Dus uh, wat dat betreft positieve geluiden... Uh, de tijd zal het moeten uitwijzen... in hoeverre oh. de contracten die nu zijn opgezegd... weer bezet zullen worden. Waarom zijn ze opge worden ze opgezegd eigenlijk? Ja, dat zijn ondernemers die toch uh, uh, het niet redden. En, te weinig klanten? Uh, ja. ja, en tegenwoordig heb je een huurcontract nodig... Uh, van uh, vijf jaar. En uh, eigenlijk is dat minimaal... En uh, te weinig klanten. En dat heeft ook met het laatste half jaar te maken. Ah, ja. oh, is op uh, 30 juni open gegaan. Ja. ja, en als de loop eruit is, merk je Gaat dat vooral hard? op doordeweekse dagen. Ja, ja, ja. ja. Nou, maar ook alle verbouwingsactiviteiten daarvoor. daar hebben ook ja. niet meegeholpen, ja. denk ik. Nee. Ja. Uh, openbare ruimte heeft er ook mee te maken. Ja. En uh, daar kijk ik de uh, gemeente wel degelijk uh, voor aan. De ruimtelijke ordening, onze wethouder. Waarvan ik heb gezegd, het kan ten ene male niet zo zijn... toen nog, mevrouw Shalik, de wethouder... dat iedere boom die doodgaat op de krocht dicht bestraat wordt... het hekwerk eromheen wordt weggehaald... het wordt dicht bestraat en zo. Nou, dat kan dus niet. Daar is naar geluisterd, want... Alles is weer opengemaakt en er zijn weer nieuwe bomen geplant. Allemaal kleine dingen, maar die wel bijdragen tot een aantrekkelijk ja, ook Al dat gedoe ja. met verbouwen en straten en, ja. en met het plan daarachter. Ja. Heeft natuurlijk ook net helpt niet mee. Nee, nee, en wat ook niet mee helpt, is dat uh, alle banken uh, besluiten, niet alleen in Zandvoort, maar in ja. alle dorpen van uh, tussen de 16.000 zelfs 30.000 inwoners, dat de banken gewoon. Ja, dat zijn toch een land. Uh, en uh, ABN. Uh, AMRO is moeilijk te verhuren. Ook vanwege ja? het feit dat midden in het pand die automaten aan de buitenkant staan. Het is een lastig pand, om, dat te is een verhuren, lastig pand ja. om te verhuren. En dat betekent toch ja, ja. allemaal weer leegstand. Exa, ja. En uh, uh, dat is zonde. Maar uh, we zijn er volop mee bezig. Ja. Hey. Ook in de onderhandelingen met de gemeente. Ja. Ook om te kijken hoe wij uh, meneer Hoordeman kunnen helpen. met Ten aanzien van vergunningen en dergelijke. Ja. Spreken Goed met hoor. de wethouder. Dat is echt een, yes. dus. ja. een prachtig ja. initiatief. Ja. Ja, en Peter, en, en de markt, hè? Blijft die nou eigenlijk? De woensdagmarkt, blijft die op de krog. Zoals het er nu naar uitziet ja. wel. Ja. En eh. Uh... Dat heeft vooral met uh, margelui te maken die daar heel tevreden voor zijn. Ja. En ik het kan het ook, me ook voorstellen. Gezellig. Ja, als je op het zwarte veld staat of op de grote nou, kroos. dat is het verschil, hè? Ja. En uh, ja, die omzetten zijn uh, naar ik heb uh, vernomen uh, met 30, 40, 50 procent uh, per dag gestegen ze ja. op de grote kost staan. Dus die willen niet zo graag weg. Ja. En ik moet ook eerlijk zeggen, het is allemaal een beetje passen en meten. Maar de ondernemers wel. op de korte tevreden ja, mee. Dus ik dat werkt dat. aan twee kanten goed. Ja, ja. Dat we we hadden, kanten kanten. hadden het er straks twee om even. Uh, we hoorden geen kerstmarkt. Kun nee. je daar nog wat over zeggen? Ja, uh, dat heeft alles ook weer met geld te maken... en uh, met initiatieven om een kerstmarkt te organiseren... moet ik in de maand december, uh, als ik het zou initiëren... moet ik een week vrijnemen... Ja. En uh, het kost ontzettend veel tijd. Het is uh, in zoverre gevaarlijk... dat je ontzettend weersafhankelijk bent ja, natuurlijk. Dat. En vooral in straten als de Kerkstraat en dergelijke. En we hebben nu een periode achter de rug. Ik, kan maar, ik zit nu uh, vanaf 1981 in Zandvoort. Ik kan me geen najaar herinneren in die 36 jaar... waarin het eigenlijk zo windstil is geweest... Ja. Dus volgend jaar gaan we naar de kerstmarkt en daar uh, gaan we organiseren. Het is windkracht 8, 9. En er liggen 10 kramen ondersteboven. Om maar wat te noemen. Dus dat gevaar is uh, vervelend. En het heeft ook een beetje met de animo van de ondernemers te maken natuurlijk. Kijk, als wij als bestuur het signaal krijgen vanuit talrijke uh, ondernemersstraten van willen jullie een kerstmarkt organiseren? Dan is het nog wat anders. Maar weet je, er is in Haarlem wordt er dit, is er een gigantische ja, kerst, ja. maar elk jaar. En daar komt iedereen op nou, aan. Uh, en voetbal. daar gaat iedereen dan naartoe. Maar Zandvoort uh, uh, heeft 16.000 inwoners. En Haarlem heeft 170.000. 17 17.000 inwoners. Haarlem heeft tien tienvoudig. Ja, ja. Het is een andere stad. Het heeft een ander centrum. Ja. En uh, uh, we proberen twaalf maanden rond te maken... Maar dat is moeilijk genoeg. Maar ik ben het wel met je eens. Eigenlijk, als we dat dan willen, hoort daar wel een kerstmarkt thuis. Hoe klein hoort, dan ook. Het hoeft niet groot. te dus Nee. Ja. nee. Maar het is toch, en je kan je ook ja. voorstellen dat je het centraliseert rond, rondom het Raadhuisplein. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. ja, het geeft toch een soort sfeer. Uh, ook ten aanzien van het Innovatiefonds wellicht een uh, mooi idee om dat volgend jaar ja, weer uh, op te pakken. Maar ja, ah, goed. Nou, dat waren flink wat nieuwtjes. Nou ja. zeg, goed ja. dat je er toevallig was. Altijd wat we vertellen. <laughs> Altijd dat wat hoor. vertellen. Ja, volgende week, in ieder geval weer verder met de decemberlogen. Zo, Zo is het. Nou, fijn, Peter, dat je dit allemaal wilde toelichten. Bedankt voor jullie en, uh, tijd. Goed nieuws voor zand. Dank je Dankjewel. En we gaan even terug naar een stukje muziek van ja. James Darren. Jongens, succes nog dan Ja, dank je.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 I'd sacrifice anything come what might For the sake of having you near In spite of a warning voice That comes in the night And repeats in my ear Don't you know fool You never can win Use your mentality Wake up to reality And it's time I do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 Your mentality Wake up to reality And each time I do Just the thought of you Makes me stop Before I begin Cause I've got you Under my skin Cause I've got you Under my skin Because I've got you under my skin. Another. Ja, James ah, ja. Darren, die, uh, heel erg, die eigenlijk niet bekend is, maar nee. een enorm goede zanger is. Ja. Die Mooi uh, dimmer, hè? ook in science fiction films heeft opgetreden Echt als wat? een soort robot. En daar zingt hij. Daar is is oh. toe bekend geworden. Een hele apart, uh, aparte figuur in ieder geval. Wist ik niet. Maar, maar goed, even. we zijn weer terug uh, bij Goedemorgen, Zandvoort. We gaan ja. weer verder met het volgende ja, onderwerp. Het volgende Laat onderwerp, ons, uh, ja. Lieselot de Jong. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Lieselot. Ja, ik weet niet, de luisteraars kennen Lieselot, denk ik wel, Lieselot de Jong, van uh, cursus, he, kunstgeschiedenis, he, die je al een paar jaar geeft uh, in Zandvoort. Ja. Ja. Maar jij komt nu als eerste voor de kerstlezing. De kerstlezing die je gaat houden in het Zandvoortsmuseum. Museum. Uh, deze maand, volgende week hè, als het goed is. Volgende week al, volgende aanstaande week? woensdag, ja, ja. 14 december is ja. het dan alweer. Ja. En uh, vertel eens waarom je uh, in het Zandvoorts Museum... deze kerstlezing gaat houden en over wie en waarom. Ja, <laughs> dan begin ik uh, bij Hille Jansen, ja. want uh, die heeft mij uh, uitgenodigd. En het is wel leuk dat ik hier het uh, onderwerp, de keuze van het onderwerp uh, kan toelichten omdat het alles te maken heeft met het Zandvoorts museum zelf. En ook uh, met de tentoonstelling die daar op dit moment is. En die gaat over het DNA van Zandvoort. En uh, mijn onderwerp is dan een schilder. Dat is een meneer Blommers. Voluit Bernardus Johannes Blommers. En die heeft een uh, tentoonstelling gehad. Het was een jubileum tentoonstelling. Ter ere van het vijftigjarig bestaan, van het genootschap... let op, niet van oud Zandvoort, ja. <laughs> maar van oud Katwijk. Maar het mooie is, uh, ja, het DNA van Katwijk... komt natuurlijk grotendeels overeen met DNA van Zandvoort. Ja, ja. En Blommers is een schilder geweest die niet alleen uh, in Katwijk... dat was toen een uh, belangrijke kunstenaarskolonie, gewerkt heeft... maar ook hier in Zandvoort... Ja. En zijn okay. uh, schilderijen laten prachtige beelden zien. Natuurlijk uh, niet alleen van de zee zelf, maar ook van uh, ja, hoe de vissers daar bezig waren. De bomschuiten, prachtige strandtafrele van uh, ja, natuurlijk de visafslag. Allemaal dingen die wij hier in Zandvoort uh, ook uh, kennen. Yeah. En waarvan wij natuurlijk ook uh, zeggen, dat moeten wij uh, bewaren als cultureel erfgoed. En in dat opzicht is die vergelijking natuurlijk heel zinvol. Omdat het museum hier in Zandvoort gaat een nieuwe fase in, die van de verzelfstandiging. Dat is onlangs door de raad is dat besloten. Dat dat toekomstperspectief moet worden van het museum. En dan is eigenlijk het grote succes van het museum, het Katwijksmuseum, is daar een uh, inspirerend uh, voorbeeld voor. Want die voor. is ook verzelfstandig. Ook ja, dus ja. je hebt uh, dan het genootschap Oud-Katwijk... en je hebt de stichting Katwijks Museum. En die twee samen... die hebben voor dat grote succes gezorgd. Ja. Het is echt een uh, tentoonstelling nu ook van uh, Blommers... waar andere musea ook van hebben gezegd... ja, dit is uh, zo uniek wat er gebeurt is. Ja. En wij willen daar ook wel onze mooie schilderijen uh, voor afstaan... Hè, in Bruikleen om die tentoonstelling extra gewicht te geven. Dus dat geeft wel aan hoe goed het uh, museum in Katwijken doet. En het draait dus allemaal om samenwerking. Ja, ja. Dat, dat, dus je mooie mooi, taakje dat is een heel mooi. Dat zeg je heel mooi. Ja, ja want het is toch natuurlijk uh, samen sterk. Ja. En je hebt hier natuurlijk heel veel mensen... Die houden zich bezig met een museum, vrijwilligers. Ja. Je hebt hier een genootschap, uh, Oud-Zandvoort. identiek een beetje. Ja, hè? met de ja. klink. Heerlijk ja. tijdschrift wat ze uitbrengen. Er is hier een club. noem ja. maar op. Die beneden, hè? Zit ja. ja. ja. <laughs> ja. ja. He, dus als je dat ja. uh, allemaal bij elkaar kan brengen. En dan uh, kan je denk ik hier in Zandvoort uh, ook heel wat voor elkaar ja, ja, krijgen. Ja, ja. Moet nou, ook? Dat moet ook. Het ja, samenwerken gaat af en toe wat lastig in Zandvoort. Ja, dat ja, zien we ook ja, in de gemeente. Ja, ja, dus ja. ik hoop dat, dat het inderdaad gaat lukken. Want dat is wel denk ik de basis voor een succes. Ja. Ja, absoluut. Ja, ja. Ja, en daarom vind ik Katwijk zo'n mooi voorbeeld. Ja. Het, het kan dus het wel. Het kan. Ja. ja, ja, ja. ja. En, en, en er hangen op dit moment ook schilderijen van Blommers... in het Zandvoorts Museum. Nee, was dat maar waar. Niet, dat dacht ik, maar dat is niet nee, waar. Nee. Nee, nee, okay. nee, die behoren tot de collectie van uh, Katwijk. Ja? En uh, ze hebben de schilderijen van andere musea in Bruikleen gekregen. Ja. Maar de tentoonstelling daar is inmiddels alweer afgelopen. Die duurde tot uh, in november. Ja. Dus uh, die tentoonstelling is nu niet meer te zien. Maar er zijn natuurlijk wel... Uh, Vergelijkbare schilderijen uit de geschiedenis van Zandvoort. Ja, en, ja die hangen. Daar uh, op dit ja, ja, dat heeft natuurlijk nu te maken met het DNA van uh, Zandvoort. Ja. En eigenlijk uh, ligt ook vooral het accent op een. Uh, wat latere periode, dat zijn de kunstenaars geweest... van de BKR, de Beeldende ja. Kunstregeling. Ja. Daar is ook uh, aandacht aan besteed. Dus het is heel leuk. Ik vind het ontzettend goed initiatief van Hele dat ze al die dingen uit het depot... Nou, hè, waar dan zo, ja. heel weinig ja. mensen maar weten dat ze er zijn... Ja. hoe het eruit ziet, al ja. helemaal niet. Nee. Maar ook heel veel <laughs> van vroeger die, inderdaad. Precies. Ja. Ja, hè, dat, uh, ja. ja, dat is nu allemaal uh, te zien. Ja. En dan was het idee om uh, in deze... Van de feestdagen, hè, om dan iets extra's te doen in ja. het museum. En zo zijn we op die kerstlezing van Blommers, gekomen. Van Blommers. heeft hij hier gewoond trouwens? Nee, hij uh, is geboren in Den Haag, Blommers. Het is een 19e-eeuwse schilder. Je kan ook zeggen van de Haagse school. Ja. En dat waren schilders die gingen eigenlijk uh, in navolging van de Franse impressionisten gingen ze buiten schilderen, wat we en plein air noemen. Mm -hmm. En dan krijg je dus hele spontaan geschilderde taferelen... heel los geschilderd. Ze kijken heel goed naar de lichtinval. En dat is ook uh, wat Blommers eigenlijk een unieke positie geeft. Want die heeft heel mooie, warme, zonnige... ja echt strandtaferelen geschilderd. En hij is uh, in Schevening aan het werk geweest. Maar uh, ja, is wel grappig als ik dat nu uh, zeg... Hij vond dat eigenlijk al te toeristisch geworden in zijn tijd. Hè? En dan ja, ja. heb het echt wel over 1870, ja. 1880. Ik vraag niet wat hij er nu van zou vinden. En toen is hij uitgeweken, zo mag ik het wel zeggen, naar uh, Katwijk. Ja. Maar hij heeft ook Zandvoort geschilderd? Hij is ook in Zandvoort geweest. Ja. En uh, samen met andere belangrijke schilders van de Haagse school. Hè, zoals ja. Jozef Israels, die is hier ook geweest. Philip Sade En. Uh, dus ja, Katwijk was ook wel uh, geliefd. En ook bij buitenlandse schilders. Zo ja. Iemand als Max Lieberman ja. heeft hier ook geschilderd. En dan is er ook wel discussie over in de museumwereld. Van, goh, dat schilderij van die man in de duinen. Zijn dat nou de duinen van Zandvoort? Nee, is het toch misschien Katwijk? Ja, dat is altijd heel lastig, hè? Dat is, moeilijk, ja. dat is heel ja. moeilijk om ja. dat precies aan te kunnen wijzen. En, ja. en wat ga jij nou vertellen uh, tijdens de kerstlezing... Wat, over, um, hem, over hem, over ja, alleen? Ja, ga ik een uh, beeld geven van zijn uh, schilderkunst. Wat natuurlijk uh, ja, de mensen hier ook uh, zal aanspreken... omdat het uh, herkenbaar is. En mm -hmm. het zijn vooral ook schilderijen waar je blij van wordt. Dat is echt genieten. Hij heeft uh, ja, hele mooie strandtaferelen... maar ook met heel veel aandacht geschilderd... voor de kleding van toen, die vissersvrouwen... En dat is ook wel een mooi verhaal. Hij is verliefd geworden op een uh, ja, visverkoopstertje Ach. daar in Katwijk. <laughs> Anna van der Toorn. En die uh, heeft ook model gestaan voor hem. En uh, toen hebben haar ouders wel tegen haar gezegd... oké, okay, dat vinden we goed. Maar je mag niet met hem trouwen, hoor. Nou, dat is uiteindelijk wel gebeurd. vrij conservatief, <laughs> ja. conservatief hè? Ja, ja, ja. <laughs> Want hij was niet gelovig, dus oh, dat kon helemaal niet. Maar ja. ze heeft toch voor hem gekozen... En uh, je ziet haar dus ook op heel veel schilderijen. Ze is echt heel mooi uh, om te zien ook. Ze heeft haar met heel veel aandacht geschilderd. Leuk. En het geeft dus heel goed een, een beeld van het uh, ja, bestaan van toen, de visserij. Ja. Ja. Laat je dan ook wat zien de Ja, de ja, natuurlijk. Ja, ja dan Leven moet je echt... nog, uh, lezing, Ja, zeg maar. ik doe dat uh, altijd met een uh, PowerPoint-presentatie. En dan kan ik uh, die schilderijen kan ik, uh, toelichten. Maar het gaat natuurlijk ook vooral om het uh, ja, genieten. Het uh, lekker kijken naar uh, mooie dingen. Mensen daar enthousiast voor maken. Ja. En zou er misschien een keer in het Zandvoorts Museum... een uh, tentoonstelling kunnen komen? Is dat een beetje te hoog gegrepen? Nou, op zich zou dat natuurlijk wel uh, een heel erg leuk idee zijn... als ook uh, Zandvoort zou kunnen samenwerken met het uh, Katwijkse Museum. En uh, ja... Dat zou natuurlijk ook, als je kijkt naar de toekomst van Zandvoort... heel belangrijk kunnen zijn om het museum uh, wat meer gewicht te kunnen geven. Ja. Ik denk ook als je het in het groter geheel ziet hè, van Zandvoort. Uh, dat is nu Amsterdam Beach. Ja. Dat je zegt, we gaan toch, uh, omdat Amsterdam eigenlijk overloopt van de toeristen gaan we ervoor zorgen. We hebben hier natuurlijk een uh, unieke locatie... met een prachtig strand. Maar dat je ook uh, wat meer kan bieden. Ja. De zon schijnt niet altijd. Nee. Nee, dat is <laughs> en dat zo. je dan uh, mensen naar het museum uh, kan trekken... met uh, natuurlijk interessante tentoonstellingen. Ja. En ik vind dat Hilly Janssen daar al heel hard aan werkt. Ook uh, als je alleen al kijkt naar het uh, tentoonstellingsritme. Absoluut. He, dit is echt een... Uh, Ontmoetingsplek geworden, ook het museum. Gebeurt heel veel, het bruist veel. van het leven. Dus ja. in dat opzicht uh, is denk ik al een hele goede stap gezet. En dat zou je natuurlijk, uh, ja, moeten kunnen benutten, verder uh, moeten ja. kunnen uitbreiden. Ja, dat is, dat is haar opdracht ook ja. natuurlijk. Heel duidelijk. Dat het museum ja. zelfstandig gaat worden. Ja, ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja want het uh, is toch vastgesteld door de raad, wat we uh, als een van de kerntaken zien hier voor Zandvoort, dat is natuurlijk. Uh, het behoud van het cultureel erfgoed. Maar ook cultuur-educatie. Uh, ja, zeker. Dus op die manier zou je dat natuurlijk uh, kunnen ondersteunen. Ja. Leuk ja. hoor. Ja. Ja. Ja, dat is uh, op zich ook uh, heel leuk wat ze bedacht heeft. Uh, hè, ze sluit ook echt aan bij de actualiteit. Want. Uh, en dan kom ik in feite op het volgende onderwerp ja. van mijn. Programma wat ik uh, in Zandvoort wil gaan aanbieden. En dat is het jaar 2017. Dat komt uh, als thema uh, in de aandacht als het jaar van Mondriaan en de stijl. En Dutch design. Dutch design is echt een uh, hype geworden. Ja. ja. <laughs> Dus ik denk dat daar heel veel belangstelling voor gaat komen. Ook uh, de museumwereld komt bol te staan... van evenementen over designers, ontwerpers, uh, noem maar op. En zij sluit daarbij aan. Zij gaat ook een uh, tentoonstelling uh, organiseren over Dutch Design. En uh, de opening daarvan, ik heb het hier staan, als ik het goed heb... is al 20 januari volgend jaar... Dus dat is de eerste volgende tentoonstelling na dit, uh, ja, deze zandvoortentoonstelling. Ja. Dat ja, ja. stopt eind van dit, deze maand. Hè? Ja. De, ja. ja, ja, ja. En dan uh, is dat natuurlijk een uh, heel actueel onderwerp over Mondriaan en de stijl, design. En dan uh, heb ik in overleg met haar afgesproken dat ik uh, in die periode een uh, ja, cursus weer ga organiseren over. Dutch design. En dan vooral over Mondriaan en de stijl. Ik heb het al uh, gedaan, een cursus hier in Zandvoort. Dat heb ik nog gedaan, uh, dat was uh, heel leuk. Op het strand, in ja. uh, Beach Club nummer 5. Nu ga ik het in het museum ja. doen. Bijzonder. En ja, daar ben ik heel blij mee met die locatie. En dan uh, grijpt dat mooi in elkaar. En dan ga ik het net doen over een wat eerdere periode. Dus dan begin ik meteen al bij Mondriaan. En 2017, dan is het 100 jaar geleden... dat de stijlbeweging werd opgericht, 1917 dus... in Leiden door Theo van Doesburg. Ja. Nou, dat komt dan heel mooi uit. dan. Uh, ja. Ja. Leuk. Ja, en dan ga ik het uh, doen drie keer. Het zijn ja. uh, drie avonden, drie bijeenkomsten. De woensdagavond. En dan uh, begin ik uh, op 8 februari, drie weken achter elkaar. En dan begin ik bij Mondriaan en de Stijl. Maar dan wil ik ook het verband leggen... want ja, het was eigenlijk een internationale beweging. Met daarom is het ook zo interessant. Want ja, Mondriaan, Theo van Doesburg, Gerrit Rietveld... Ja, dat worden echt de hemelbestormers genoemd eigenlijk van het Dutch Design. Maar ze hadden ook internationale contacten... Dus ik wil het ook gaan hebben over uh, het Bauhaus in Duitsland. In Duitsland. Ja. En ook een keer kijken naar wat er in Rotterdam is gebeurd met de stroming. Dat was eigenlijk een parallelle stroming met de stijl. En die heette de branding. Dat weten maar heel weinig mensen. Maar dat is ook uh, heel goed vergelijkbaar wat er gebeurde bij de stijl. Dus dat is heel leuk om uh, dat te laten zien. Interessant. Dat is mooi, en dat is die, die zeg maar, cursus kunstgeschiedenis, hè? want daar ja. praat je dan over. Ja. En dat zijn drie woensdagavonden, hoeveel kost dat voor die drie avonden? Voor die drie avonden in totaal ben je 50 euro kwijt. En dan heb je dus de hele cursus. En in de pauze dan zit er ook een kopje koffie of thee zit erbij... Dus uh, het is een, eigenlijk een verhaal opgebouwd uh, uit twee keer drie kwartier... met een pauze erin, mm -hmm. zodat je ook even gelegenheid hebt om met elkaar te praten... nog eens uh, de extra vragen te stellen. En uh, op die manier is er, want ik doe het nu al uh, een flink aantal jaren hier in Zandvoort... is er eigenlijk wel een vaste groep ontstaan, mag ik zeggen... waar ik natuurlijk heel blij mee ben. Er komen ook uh, steeds nieuwe gezichten bij, dat is uh, ook heel plezierig. Maar dat mensen onderling uh, ook contact hebben, dat, dat is leuk. Maar ja. je kan je daar al nu voor opgeven? Of... Ja, ja, is dat te vroeg? Of... Nee hoor, zeker nee. niet. Ik uh, heb mijn uh, website, die heb ik al uh, aangepast. Okay. Dus je kan je uh, opgeven via uh, de website. Zeg je website eens? Ja, dat is dan www.kunstinform met een V. Het slaat dus ook op vormgeving. Ja, Kunstinvorm. Ja, ja. NL. En dan ga je daar naar de cursussen. En dan kan je op die manier uh, kan je opgeven. Ja. Maar uh, dat kan ook via de mail. Dat staat ook uh, vermeld op mijn uh, website. Of uh, via de telefoon. En uh, misschien is het goed als ik even mijn uh, mobiele nummer geef. Maar. Dat is 06 en dan 3623. En ik neem aan dat er toch nog wel belangstelling uh, via de Zandvoortse krant komt uh, volgend jaar over deze, ja, ja, ja, deze cursus van uh, museum. Ik zie dat uh, Nel Kerkman plaatst uh, okay. regelmatig dan een stukje in de krant naar aanleiding van mijn cursus. Ik zorg zelf ook uh, voor advertenties. Maar uh, dat ga ik allemaal uh, begin volgend jaar doen. Eerst maar de mensen van de feestdagen laten genieten. Ja, ja. Dat vraagt natuurlijk alle ja. aandacht. En dan kan ik mooi... Uh, daarna val je altijd in zo'n gat van... Ja, wat nu? <lacht> nieuwe jaarstaartje aan. <lacht> nou, dan kan ik leuk met mijn cursus uh, aankomen. Leuk initiatief. Uh, ja, mooi initiatief. Ja, ja, ja, ik ben heel ja. blij mee. Want ik vind het ook leuk uh, om vanuit mijn betrokkenheid... bij het onderwerp daarover te kunnen vertellen. Want... Ja, mijn, de naam van mijn website, die geeft het eigenlijk ook al aan. Ik kom uit de kunstwereld. Ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd bij Henk van Os. Ik ben tien jaar conservator geweest in Maastricht, in het Bonnefantenmuseum. Museum. En toen heb ik een grote stap gezet. Toen heb ik het roer letterlijk omgegooid. Toen ben ik begonnen aan een zeiltocht van drie jaar... De bedoeling was een sabbatical hier, één jaar. Maar we, zijn hier, we werden er drie. Het ja. we er drie. Want we zijn hier het zeegat bij Ayr Muiden uitgevaren. En ja, aan boord krijgt tijd, een hele andere dimensie. Dus uh, toen we weer terugkwamen, waren we opeens drie jaar verder. En toen ben ik me bezig gaan houden met uh, vormgeving, met uh, interieur en design. Heb ik gewerkt bij uh, Pakhuis Amsterdam en later werd dat post Amsterdam... en had ik dus uh, contact met uh, ontwerpers... maar ook met uh, ja, grote meubelfabrikanten. Heel het was een uh, he? totaal ja. andere wereld. En uh, toen merkte ik eigenlijk tot mijn verbazing... dat die werelden compleet gescheiden zijn. En ik dacht, nou, het is leuk om dat bij elkaar te brengen... want voor mijn gevoel heeft alles met elkaar te maken. Ja. Of je nou kijkt naar een schilderij, de opbouw daarvan, compositie... Ja. Of dat je kijkt naar uh, architectuur, hoe zitten gebouwen in elkaar? Of zoiets simpels als een stoel. Als je alleen Almondriaan uh, en Rietveld ziet. Nou, ja. daar is heel goed over nagedacht. En voor mij heeft dat alles met elkaar te maken. En. Uh, ja, ik vind het uh, heel producten leuk. Producten van creativiteit. Precies, hè? Is, ja. En ook vanuit de uh, gedachtegang die daarachter zit. Uh, heel idealistisch in de periode van de stijl. Mm -hmm. Dat die ontwerpers probeerden met goede ontwerpen... een betere leefwereld te creëren. Mm. Zodat mensen ook uh, ja, een aangenamer bestaan op aarde ja. zouden kunnen krijgen. Kunnen genieten en zo. Ja, ja, ja. Ja, het is toch allemaal heel bijzonder, uh, Rob. Ja, het is dit... uh, een mooi verhaal even de website herhalen. Dat is www.kunstinvorm.nl ja. Daar kunnen we meer informatie over jou natuurlijk vinden. Maar ja. ook over de, de cursus die op 8 februari gaat starten. Ja, ja inderdaad. Er staat ook mijn uh, e-mailadres op. Dat uh, kan ik ook nog wel uh, even hier en vermelden. Telefoonnummer ook mijn telefoonnummer. Dat is allemaal terug te vinden op de website. En mijn e-mailadres. Dat uh, begint al met kunstinvorm.nl ldj.gmail.com En je telefoonnummer? Mijn telefoonnummer dat is 06... en dan 48443623. Ja. Nou, prima. Dankjewel, ja, nou, graag gedaan. Jou. Ja, ook bedankt. Dat, ja, leuk. Ja, verhaal, en de, de kerstlezing dus 14 december. 14 in het, december. Uh, aanstaande woensdag ja. al. Aanstaande woensdag, hoe laat? In het museum. We beginnen om uh, 8 uur. En het is misschien goed om erbij te vermelden. Het maakt extra aantrekkelijk... Ik doe het ongeveer 50 minuten, klein uur, en daarna wordt door het museum ook nog een rondleiding aangeboden langs de tentoonstelling okay. van het DNA. Nou, kijk en, eens aan. Is het gratis nog even? Het is, is gratis. gratis. Ja, kijk. ook dat, heel belangrijk. Ja, dat is ook, ook altijd prettig natuurlijk voor iedereen. Fijn uh, Rissot, uh, bedankt voor je komst ja, naar de wel. studio. Ja, en jullie en, bedankt dat ik hier uh, deze activiteit uh, kon uh, toelichten. Uiteraard, daar zijn we ook voor. <laughs> Wij gaan uh, verder met Kate Bush, the man with the child in his eyes. I hear him before I go to sleep. Focus on the day that's been het laatste onderwerp uh, van andere deze onderwerp. ja Heel ander heel onderwerp. onderwerp, weer. onderwerp ja. We gaan toneelspelen. Althans, ja. de heren die rechts van ons zitten... de toneelvereniging uh, Hildering... die gaat op 16 en 17 december spelen. Naast ons zitten Peter Bluis... en Mark Versteeg. Goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen gezond voort. Uh, Mark, jij bent regisseur? Ja. Mooi. Uh, Dat is uh, een ja, hele belangrijke rol natuurlijk... bij een toneelvereniging. Ja, De ja, enige rol ook waar geen, uh, geen script voor is... Nee. Dat mag ik helemaal zelf verzinnen. Ik moet zeggen, is een heel leuk iets om te doen. Hoe doe je dit al lang? Dit is mijn tweede grote stuk. Vorig jaar, dat was ook een stuk dat ik zelf geschreven had. Een beetje dichterbij hoor ik. Even de microfoon bijstellen, dat gaat ook uh, vorig jaar had ik een, een eigen geschreven stuk en uh, dit jaar is het een stuk van iemand anders. Okay. Het is uh, een stuk over mafiosi. en baspoeder, baspoeder. en uh, mamma mia. mia. <laughs> nou, een bijzonder onderwerp. Uh, ja. Ja, het gaat een beetje over uh, crisissituatie, uh, ja, een, een bedrijf dat niet zo erg goed loopt. Uh, ja, wat het, de, de titel al zegt. Uh, iemand die heeft een bedrijf in waspoeder. En uh, ja, de crisis die slaat toe. En hij uh, komt op een gegeven moment in aanraking met wat duistere figuren. Die Aha. in de cocaïne zitten. En uh, ja, dat geeft allerlei verwikkelingen. Waarbij Peter op een gegeven moment het podium gaat betreden. Uh, wil je mijn naam niet doen uh, met mijn rol? Sorry, Peter B. Wat het gespeeld, hè? Ik ben nou, dat, dat snappen we wel, Peter. Ik ben gewoon een eerzaam burger, accountant van beroep... en dus niet vergelijken met mijn rol als Tony de Tank. Aha. Sorry. Aha. Ja, nee, niet je wel kwaad. Nou, dus de toneelvereniging Wim Hildering is, is al een hele oude vereniging... Hè. die bestaat ja. al heel lang in zijn antwoord. En jullie doen dus toch nog steeds ieder, ieder jaar een stuk... Nee, wij doen ieder jaar minimaal twee stukken. Twee stukken, oké. Okay. Een stuk in april en een stuk in december. En de jeugd. En de, doet de, de jeugd doet ook wat, hè? Die ja. doet één stuk per jaar. Dus we spelen drie keer per jaar. Drie keer per jaar, oké. Okay. Nou, ik dacht dat geef ik even de ja. voorzitje. Ja. Geef ik even aan de jeugd. Ik geef ook meteen die. Ja. Hoeveel mensen doen er mee aan deze productie? Uh, spelers zijn we met z'n elfen. En er zijn er nog een... even kijken, ik denk een man of... zes, zeven, achter de schermen bezig. En eentje onder de grond. De ja, ja, ja. Soeufleur, soeufleur, soeufleur, soeufleur, soeufleur. Soeufleur. Ja. En dan neem ik aan dat jullie gebruik maken van... De gebouwde, krochten voor de ja, is, uh, ja. gebouwde krochten. Ja, uitvoering is ingebouwde gebouwde krochten. Ze noemen het ook wel theater. De ja, ja. En waarom, weet ik niet. Maar... Ja, helaas voor mensen die nog willen komen op vrijdag. Dat is vol. Echt waar? Ja. Vrijdag is... Uh, dat ja. is mooi, ja. Misschien op Marktplaats dat er nog wat te vinden is. Of op de Zwarte Markt. Of op de Zwarte Markt. Maar anders, uh, ja, ik geloof dat er voor de zaterdag nog een paar kaartjes beschikbaar waren. Ze zijn 57 en verkrijgbaar bij Bruna Zandvoort. Nou, dat mm -hmm. komt wel vol hoor, denk ik. Ik denk ik dat wel, ja. Maar het is wel leuk voor jullie ook hè, dat het dan toch zo'n succes is. Hè? Ja. Want toneel is natuurlijk te tegenwoordig hè, met alle moderne hulpmiddelen... Uh, is iets wet, toneel. Het, het is nieuw, het is modern... maar ook echt, echt uit de oude tijd. En het is zo mooi dat het juist nu dan nog zo, zo goed bezocht wordt. Ik geloof, als ik zo ook een beetje om me heen kijk... ook uh, op televisie, aan de aandacht die eraan is... dat het toch aan een soort van revival uh, ja. ik denk ik ook, hoor. bezig ja. is. Nou, dat is en leuk. Die dan. willen toch ook een beetje weer uh, iets, iets lives uh, ja. voor zich zien gebeuren. Ja. ja. In plaats van dat je iets ziet wat uh, teken uh, 93 en we gaan het nog een keertje doen. En op een gegeven moment staat het erop. Dit is echt... Uh... Ja, het is toch een hele andere beleving als je met een, een zepper op de bank zit. Ja. Natuurlijk. In, in een theater waar je dus uh, met mensen te maken hebt die emoties overbrengen. En ja. als dat aankomt, ja. in Zandvoort is het gewoon heel gezellig om uh, met Zandvoort... Vereniging Bim Hildering. Ja, absoluut. En wij doen ons ook ons uiterste best daarvoor. Wij zijn uh, twee nu, keer zijn, per week uh, aan het ja, repeteren. Ja, ja. Ja. Met vrijwilligers allemaal. Hè? Het is ja. allemaal, allemaal vrijwilligers. Ja. Ja. Ook alle, alle dingen die er omheen gebeuren. Zoals het decor opbouwen waar ze op het ogenblik ja. mee bezig zijn. En de kostuums en de zo ook. kostuums, wordt... alles wordt eigenlijk uh, ja, in eigen beheer wordt het gedaan. Ja. En grimeren ge ook allemaal. Ja. Grimeren, uh, de uh, pruiken, uh, ja. Ja, eigenlijk alles. De, de posters maken. Uh, prijzen. Ja, loterij hebben we ook. Uh, ja. We ja. doen zelfs de, zelf de trekking daarvan. Ja, nog. Ja, ook ja, nog. Ook nog. We hebben notaris ja, bedoel ik. Ja, maar goed, zo'n loterij is het natuurlijk ook belangrijk... om toch een stukje extra inkomsten te genereren... op zo'n avond ja, voor de, ja. de vereniging. Ja, een gering budget. Ja, ja. ja daar moet je daar het mee doen. Daar moet je het dan mee doen. Hm. En ja, wel ligt dat de ambitie wat hoger ligt... maar je hebt te maken met... Kleine gemeenschap. En het is. Uh, ja, ja, ja, laat ik zeggen, kordig en charmant. Dat je met weinig middelen. toch in staat ja, bent om. Uh, om die 200 man die op een avond komen. om die met een leuk gevoel weer naar huis to ja. toe te sturen. Nou, ja, dat is mooi. Hè? Twee avonden achter elkaar, dan verkoop je bijna 400 kaartjes. Ja. En dat is best dat netjes. Best goed goed. goed Nou, het verkopen van de kaartjes, dat is. <kwijnt> ze worden voornamelijk onder onze donateurs. We hebben meer dan 400 donateurs. Gelukkig komen die niet altijd, want anders waren er helemaal geen kaartjes beschikbaar. Uh, dus de donateurs die betalen, ik geloof, 10 euro per jaar. Ja, en dan krijg je twee, de mogelijkheid om twee kaartjes... Voor een de, het, het decemberstuk uh, ja. in en het uh, aprilstuk, dus voor uh, in principe 5 euro per kaartje. Uh, die mogelijkheid krijg je dan, en dan kan je bij voorinschrijving kan je dan, uh, kaartjes bestellen... En wat er daarna over is, dat gaat naar Bruna. En wat ik net zei, de vrijdag is door de donateurs al helemaal ja. ja. Alleen op de zaterdag waren er nog een paar kaarsjes. Dus... Dat is een luxe probleem hoor, dat is alleen maar goed, denk ik. Ja. Absoluut. Ja, ja er zijn, zijn natuurlijk geweldige blijven. acteurs die hier niet spelen. En nou ja, natuurlijk. We gaan onze ja. roem vooruit ja. en de ja. mensen zijn gewoon gewend dat ze kwaliteit ja. krijgen. met een kanje van een regisseur. En lachen hè, veel lachen hè, volgens mij. Ja, ook, dat, is, dat is toch wel verplicht. Uh, ik heb zelf toch wel uh, de behoefte... om ooit eens een keer een uh, serieus stuk te brengen. Om uh, zeg maar op het gevoel en de ziel van de eenzame Zandvoort... Uh, om die te raken. Ja. Uh, maar dat wil eigenlijk het Zandvoortse publiek niet. Niemand die wil, wil dat. gewoon een nee. gezellig lachen, uit. Lachen. Lachen. Ja. lachen, ongecompliceerd. Ja. Maar wacht maar, ik kom. Eens een keer. Het gaat een keer gebeuren. Zijn er eigenlijk altijd uh, uh, dezelfde spelers... Uh, Per stuk? Of wisselt dat ook? Uh, of ligt dat aan het stuk? Uh, nee, je hebt een, een aantal spelers die uh, spelen in principe niet in december... of spelen in principe niet in april. Zoals uh, mijn rechter Buurman uh -huh. speelt niet in april... want dan is hij heel druk bezig met allerlei uh, fiscale dingen. ja. Okay. En die speelt dus het liefst in uh, december... Uh, zo zijn er ook mensen die kunnen niet in december spelen... want dan hebben ze een, zijn ze heel erg druk bezig. Mm -hmm. uh, op het ogenblik hebben we... Uh, nou, Johan, Johan Schouter. Die is ja, eigenlijk het hele jaar beschikbaar. hè? He. hij heeft getroksel. alle tijd. Ja. En is uh, vol vuur. En die speelt inderdaad ook in dit stuk... Een, een nogal een erg grote rol. Ik zeg natuurlijk niet als wat... Nee, het moet een verrassing moet blijven. Ja, het te tellen, verrassing, ja, we <laughs> hebben denk ik zo'n man of 20, 22 ja. beschikbaar om, uh, om te spelen. En afhankelijk van het stuk wat je, wat je kiest, uh, wordt dat ingevuld door ja, meestal een man of tien. En die bepaalt wie welke rol krijgt? Dat, dat doet de regisseur. Dat doet de regisseur. Dat doet de regisseur. Ja. Je mag ook wat, uh, wat bepalen. <laughs> ja, ja. Gelukkig, maar. Maar het moeten ook rollen zijn die mensen passen. Ja, dat is ja. Het ja, het, uh, ja sowieso, je moet kijken naar... Uh, of, het stuk, kijk, je krijgt op een gegeven moment een aantal stukken ter beschikking. Dan moet je kijken van uh, welke spelers heb ik op dat moment daarvoor en uh, is het inhoudelijk leuk en kan dat allemaal uh, ja, ingedeeld worden op die manier? Mm -hmm. Dat uh, niet een, een, een man van in de 40 een relatie krijgt met een met een meisje van uh, van, van 18. Dat kan niet. Dat, ja, ja, kan wel, maar... Dat nou, zou ik met... in het verhaal moeten kunnen, ja. maar als dat... Ongeloofwaardig. Ja. Ja, ik, ik zelf speel uh, zeg maar uh, mafiosi. En mijn naam is Tony de Tank als bijnaam. Ik begrijp echt niet waarom een regisseur... mij gekozen heeft om die reden. Want uh, ja, ik, mijn postuur is toch, uh, toch normaal, mag ik, modaal mag ik zeggen... Maar dus dat begrijp ik niet helemaal. We gaan het je misschien de, straks, de, straks uitleggen. Toe, soms <laughs> Ach, ja. Ja, jij weet alles kalooser. Ja, ook dat. Ja, ja, ja, ja. Ik, ik heb me, van meer dingen verstand. Nou, nog even verhalen dan zaterdag uh, 17 december is er dus nog, zijn er nog een paar kaartjes bij Bruna te krijgen. Ja. diegenen die dat willen, zullen heel, heel snel naar Brunner moeten. Absoluut. Ja. Dat is duidelijk. 57 kosten ze. 57, oké. Okay. Nou, dat is duidelijk. Nou, ik kan alleen maar zeggen, Mark, heel veel succes met, uh, met het stuk. Ja. Op 16 en 17 december. Peter, jij als rol van uh, Tony. Uh, ik ga mijn best doen, maar Ik ga best doen. Mm, ja. helemaal goed. Fijn dat jullie de waarde en uh, heel veel succes met uh, de eerstkomende voorstelling. Dank, Dank je wel, mevrouw. Okay. We gaan uh, het laatste gedeelte van dit programma doen, dat is de agenda. nog Ja, we hebben nog een beetje tijd. Dat is mooi, dan gaan we de agenda doen. Nou, doe ik het eerste onderwerp terwijl jij het lijstje zoekt. Ten tentoonstelling van Santos DNA, hebben we toen straks al uitgebreid over gehad met Dieselot. In Santos Museum draait nog tot het 31 december. van deze maand ook in de wachtkamer. Uh, um, niet... Oké, okay, dan hebben we nog de expositie olieverf en acrylschilderijen van Els de Plaak uh, in uh, pluspunt. <güls> Tremingstaat 55, ook die loopt tot 31 december. Ja, nou, vandaag is er vanaf... oh. bij Lowe en is, uh, muziek. Blijf muziek, dat is mooi. En morgen is er de decembermarkt in de Bodaan, Zantor uh, tussen 3 en 5. Ja, en dan is er ook nog de gratis rondleiding na afloop... op het Zandvoorts Museum, over Zandvoorts DNA. Onder leiding van Ronald Tetrode. En die rondleiding is middags om half twee. Maar ook na afloop van de speech van Rieselot. Dus twee keer leuk om meer te weten te komen... van de expositie Zandvoorts DNA in het museum. Theater, de Krocht en dat begint om kwart over acht s'avonds. Ja, op het Raadhuisplein staat weer het wenspaviljoen... waar iedereen zijn wens kwijt kan. Wie weet komt uw wens uit en dat is dan vanaf 17 december... volgende week zaterdag dus eh, tot 8 januari. Ja, en op 17 december wordt eh, ja, het eh, Raadhuisplein... weer omgetoverd in Winterwonderland... en met als hoog, hoogtepunt natuurlijk de ijsbaan hè, met de koek en zopie. Ja, we hebben Leo Wissebeek uitgebreid over gehoord. Ja. Die draait dan tot 8 januari. Sprookjeswandeling is trouwens ook op 17 december. En s'avonds ook om 8 uur is de babbelwagen in Hotel Faber. Allemaal op 17 december. Ja, en dan ook op 18 december zijn de 10.000 stappen van Zandvoort er weer. En de start is de oude halt van 10 uur tot 11 uur. 30, s ochtends. Jess in Zandvoort met Nathalie Masclee en de krocht om half drie... En dat is dan 18 december, met 15 euro. En dan is er elke eerste maandag van de maand... de nabestaande groep bij ook zandvoort van half twee tot drie uur. uur. Dan gaan we afronden. We gaan afronden. Dit we was de agenda. Vertelt, ja. Dit was uh, Goedemorgen Zandvoort op 10 december. De techniek in handen vandaag van Oko Beuving. De redactie uh, door Yvonne Roos, Het van Kuijk van de eindredactie van Harry Rutte. Koffie van Yvonne vandaag en de presentatie in handen van Ferry Rutte.